Afgelopen week hebben ruim 500 nabestaanden de wrakstukken bekeken... van de ramp met vlucht MH17. Ze werden rondgeleid op de vliegbasis rijen. De bezoeken zijn volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid... goed verlopen. De nabestaanden waren blij dat ze de wrakstukken konden zien... zegt voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad. Nu gaat de reconstructie van het vliegtuig beginnen. De cockpit en een deel van de class worden weer in elkaar gezet. Het onderzoek naar de toedracht van de ramp duurt waarschijnlijk... tot een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 De Nederlandse atlete Maureen Koster heeft brons gewonnen op de 3000 meter op de EK Indoor. In Praag liep ze in de afstand in 8 minuten, 51 seconden en 64 honderdste. Dat was net geen persoonlijk record. Het schoud ging naar de Russin Koropkina. Het zilver was voor de Wit-Russische Koetselitsch. Het is de eerste medaille voor de Nederlanders op de EK Indoor.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 News. News, the me the euro breakdown we touch you inspire me tonight so Take me up, take me higher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 Deze beste man staat nu al ondertussen 14 weken lang in de lijst. Vorige week op 23. Dus hij is uh, ondertussen 7 plaatsen gestegen. We slaan er weer een... Uh... Nou, we slaan nog niks over uh, wat er tussen staat. Volgende nummer wat erna komt, is zo leuk. Mijn eerste Fox Stevenson. Met de Sweet Soda Pop. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. ...waarvan het vermoedelijk de eerste is. Na de jaren daarna ontwikkelde de DJ en producers hier. En sinds 2012 hebben al ruim 1,5 miljoen mensen zijn tracks gevonden op SoundCloud. En in 2013 verschijnt zijn mini-album Endless. Een jaar later zijn Tico en Sweets Soda Pop zijn eerste meer commerciële singles. En nou hoorden we Sweets Soda Pop Nummer 16 in de Eurobreakdown hier op ZFM Zandvoort.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 En op 19, Maroon 5 met Animal. Op 18, Storm featuring Lord Pusha, T en Q-Tip met Meltdown. is geproduceerd door Storm Maar hij is gemaakt, gezongen door Lord Pusha T en Q-Tip inderdaad. En last but not least, op 17, Keigo met Firestone. Net hoorde je op 16, die hoorde je net een tel geleden Fox Stevenson... met Sweet Soda Pop. Maar wij gaan door met de nummer 15...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 Zo'n prachtige plaats is zelfs de microfoon standaard en je helemaal naar de Heerlijk. Zes weken lang uh, in de lijst. Twee plaatsen gestegen deze week. Daar heb ik over uh, dit nummer. Apuji met de night.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 Never stop, it's how we ride Coming up until we die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 We zijn helemaal voorbij. Uh, de volgende vakantie begint zich met afstellen. Of we doen het gewoon zoals dus, uh, deze dame Charlie XTX. Break the rules. Nummer de op deze week uh, in de Euro Breakdown. Europe's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 man Het is een chaos in haar hoofd dat zullen we dan maar denken. Emma Louise om nummer 9. Met het prachtige Jungle. Vorige week stond ze een stukje hoger. Namelijk op de derde positie. Uh, vierde positie. De derde positie was de hoofdste plek die deze dame heeft gehaald met dit nummer. Zes weken alweer in de lijst der lijsten.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 Ze komt van de uh, 21ste plek. Maar ze gaat dus uh, naar de achtste. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ellie Golding dus met Love Me Like You Do. Op nummer 8 in de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Even voor de klok van half 5. We zijn er nog tot 5 uur bij. Top 40 van Nederland. En onze top 3 natuurlijk. Wie gaat het worden? Wat gaat het worden? Ik vind het spannend. My ears, Ellie Goulding. Love me like you do.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 the heart. Maken voor de top 3 van uh, deze week. Ik ben toch uh, benieuwd uh, hoe dit er vorige week uitzag. Dat ga ik je verklappen. Dat was namelijk uh, zo. Ja, ja, ja, ja, nou weet je wel wat uit dit voor lag. David Kwedel 4. De top 3 van de vorige week Dat zag er zo uit. Nummer 3. Girl says halleluja at hallelujah, Woo! cause Uptown Funk don't give it to you, Woo! cause Uptown Funk betrouwbaar maar wel origineel. Op 3 was dat vorige week Mark Ronson op 2 Echo Smith en op 1 Omi. Deze week staat op nummer 3 uh, ja, nog steeds Mark Ranson met Abtaan Funk. This is the ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood. Girls.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 En dat is wel leuk. Dat is ik zo met de standaard door te dragen. Waar gaan nou eigenlijk al die nummers over? Dan ben je ook altijd zo benieuwd. Want iedereen kan altijd het wel de meezingen. De rest van de tekst uh, ja. zit ergens. Maar maar. Ga je volgende week allemaal verklappen. Vanaf volgende week dus. Gaan nou, we even neuzen in de nummers in de hits te stoppen. Dit is wel een lekker fucking nummer, maar waar gaat het nou precies om? Wat is nou echt de essentie van dit nummer? Volgende week ga ik er dus vertellen samen met uh, Sander. Op nummer 3 dus, Mark Van Aptaanpang. 16 e in de lijst. Lekker blijven zitten dit keer. En we gaan door uh, met nummer 2. En je kent hem al hè? Echo Smit. Samen met de broers, 17 jaar uit is ze pas. 14 weken in de lijst. De hoogste positie ooit voor deze naam was nummer 1, maar nu nummer 2 dus, met Poelkit. in een straight line, that's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Yeah, Tussen 3 en 5 de grootste hits van Europa met Maurice Mulder. Ja, je had hem al verwacht. Onze Jarmek aan in de Felixson Remix. Toen is hij echt bekend geworden. En dan heb ik het natuurlijk over uh, Omi. Met het prachtige Funky Cheerleader. In a